Zes uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op Lowlands worden handtekeningen ingezameld... voor de vrijlating van de leden van de Russische band Pussy Riot. De drie vrouwelijke bandleden moeten twee jaar naar een strafkamp... omdat ze in een kerk een protest liet zongen tegen president Poetin. De handtekeningen worden volgende week aangeboden aan de Russische ambassade. Bij de Canadese stad Toronto zijn opnieuw afgehakte lichaamsdelen gevonden. Het gaat om twee handen. Eerder deze week werden al een afgehakt hoofd en een voet gevonden. De lichaamsdelen zijn van een vrouw... en lagen waarschijnlijk al enkele maanden in het water. Volgens de politie heeft de zaak niets te maken met die van Luca McNara. Hij werd in juni opgepakt voor de moord op een student... die in stukken was gehakt. Oud-Tweede Kamerlid Leo Jansen... van de voormalige politieke partij Radicale, de PPR, is overleden. Hij kwam in 1972 in de Kamer voor de PPR... die in 1990 opging in GroenLinks... Hij zat bijna tien jaar in de Kamer. Na zijn periode als Kamerlid werkte hij nog bij het ministerie van Vrom... en als hoogleraar aan de TU Delft. Oud-PPR-Kamerlid Leo Jansen was 78 jaar. Heineken heeft zijn bot op het populaire Aziatische Tigerbier verhoogd. De bierbrouwer biedt 53 Singaporese dollar per aandeel. Eerder leek de overname al rond... maar vorige week meldde zich een andere overnamekandidaat... die een paar dollar per aandeel meer biedt. Het is nu onduidelijk wie de nieuwe eigenaar wordt van het Aziatische bedrijf. Ajaxiet Ismaël Ismail Aysati zet zijn loopbaan voort in Turkije bij Antalya Spoor. De middenvelder van 24 was transfervrij en heeft voor vier jaar getekend. Hij legde een nieuw aanbod van Ajax en Vitesse naast zich neer. Het weer, het wordt een zonovergoten dag. In de kustgebieden blijft de temperatuur net onder de 30 graden. Maar in de rest van het land wordt het maximaal 33 graden.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 De nacht van uw leven. het de Jong. De nacht van uw leven. Een project met twintig mensen. die een uur lang over hun leven mogen vertellen. op Radio 1. En dit is gast nummer 15: een echte burgemeester. Raymond Vlekken wordt op 29 augustus 1966 in Heerlen geboren. Al tijdens een gelukkige jeugd droomt hij ervan om politieagent te worden. Maar hij gaat rechten studeren en mag uiteindelijk de toga ook echt aantrekken. Zijn leven neemt een compleet andere wending als hij voor je het weet burgemeester wordt. De burgervader van Landgraaf geeft nu voor één uur de leiding van het gesprek uit handen aan Astrid de Jong. Hier is Raymond Vlekken. Wilde je politieagent worden? Ja, eigenlijk wel. En waarom ben je geen politieagent geworden? Ze vonden hem niet goed genoeg. En nu ben je de baas van de politie. Ja, grapje. <laughs> ja. Ja. Zijn er momenten dat je er even bij stilstaat of niet? Nou, ik heb er al stil bij gestaan toen ik uh, na, na de studie in Maastricht... Uh, was ik nog een van de weinigen die in militaire dienst moest. En ik weet nog, uh, ik had toen het laatste jaar gestudeerd in uh, Trier, uh, Universiteit van Trier, ook Duitsland gedaan. En uh, wij woonden heel kort in de buurt, heerlijke Kernkrade, is heel kort in de buurt. En dat was het ministerie van Defensie. En ik wilde wel in dienst, en ik was niet iemand die zich wilde drukken of hoe dan ook. Ik ging dan wel, dus ik ben op mijn fiets gesprongen. En dat is ongeveer een minuut of tien fietsen van waar, waar, waar ik woonde destijds. En ben dan gewoon zelfstandig naar het ministerie van Defensie gegaan in Kerkraden. Heb er aangebeld, heb gezegd, ik wil zo snel mogelijk een dienst. Waar kan ik naartoe? En uh, die, die man riep, ja, u kunt uh, volgende week in Apeldoorn starten... bij het opleidingscentrum van de Marche C. Vind je dat wat? Dus oh. ik, ja, goed. Ja. Dus toen was ik al heel snel weer toch uh, een beetje politie gegaan. Een pitsie, ja. Een dus, ja. <laughs> dus het is niet nog een fase die overgeslagen is. Nee. Dus het is toch een beetje ingevuld. Nee. Laten we even naar Heerlen gaan, even terug in de tijd. Um, ja, naar 1966, 29 augustus, dat is het bijna. Ja, precies. Bijna jarig, ja. Uh, maar in uh, 1966 werd uh, Raymond Vlekker geboren. In wat voor gezin? Gezin, vader, moeder. Later kwam er nog een zus bij. Uh, een echte Limburgs gezin. Wijk heel op baan. Mm, laat ik zeggen een hele nette wijk. Um, ja, daar, daar, daar groei je op. Uh, vader, uh, werkzaam in het onderwijs, was leraar Duits. Op het LTS in Kerkraad toen ook Moeder. Uh, uh, thuis en uh, ik uh, groeide op. Ja, en uh, die zus die is hoeveel jonger? Die is een jaartje of uh, vier jonger. Oké, okay. ja. dus de eerste vier jaar alleen maar, daar merk je, dan uh, heb je niet veel nee, van gemerkt, nee. met z'n tweetjes. Ja. En gewoon gelukkige jeugd, ja. Heerle. Ja. Hoe was Heerle? Heerle was... Uh... Toen, voor zover ik me dat uh, natuurlijk kan uh, ja, inschatten op dat moment... was het uh, een, een, een relatief veilige stad. Naarmate je ouder werd, naarmate je in de middelbare school ging... had heel enorm veel last van, het, uh, uh, van de drugs. Het station was een uh, uitermate onveilig uh, gebied... Uh, en uh, iedereen die de kinderen uh, goed wilde verzorgen, dan was het uh, no-area-zone. Nee. Maar het gebeurde ook. Het was ook heel ernstig. Als je zag uh, dat mensen gewoon overdag in het portieke lagen, er uh, werd voor je neus gewoon gedeeld. Maar ja, goed, uh, de, uh, uh, we waren heel kort bij, uh, bij die Duitse grens. Ja, net zoals ik zei, ik, ik fietste binnen 10 minuten was ik in kerk aan het ja. centrum. Ja. En Aken, als je op de fiets sprong, als je een beetje goed doortrapt... dan kon je dat toch binnen 20, 25 minuten zijn. Ja. Dan stond je midden in het centrum. Ja. Dus, maar dat heeft, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, uh, ja, daar heeft op een gegeven moment ook voor gezegd, dat kan niet. En na veel jaren, moet ik zeggen, heeft dat nu uh, gelukkig ja, toch veranderd. Ja. Maar hoe was het voor jou om daar op te groeien? Ja... Ik had daar weinig last van dat kwam omdat ik gewoon heel veel bezigheden had. Ja, wat, wat deed je dan zoal? Ja, goed. Uh, op de eerste plaats hadden wij uh, in onze eigen buurt uh, heel veel uh, plekken waar wij konden voetballen. Nou, dat dat gingen we dan maar zo met z'n allen doen. Ja. Uh, schuin tegenover uh, mijn ouderlijk huis uh, was een heel goed uh, voetbalveld. Nou, daar waren we dus altijd te vinden. Uh, en uh, dan had je nog je sportactiviteiten. Dat was weer voetbal, <laughs> dus uh, dat was ook heel makkelijk. Ja. Uh, en ja, daar kreeg je je dagen wel mee om. En ja. naarmate je wat ouder werd, kwam er bijvoorbeeld de renfiets bij. Dan gingen we met heel veel jongens uit de buurt gingen we het heuvelland in. Nou, Renfietsen? Dus... Ja. Wielrennen. Wielrennen. Ja, of... Dat heette onze... Vast... Maar je noemde het altijd de renfiets. Het? Ja. Nee, je hebt weer reesfie. wat geleerd. Ja, ja. Ik denk, check het even. Ja, ja. heel goed. <laughs> Renfietsen. Ja. Ja. ja. En dan gingen we dan met, met, met de jongens uit de buurt allemaal doen. En dan gingen we het heuvelland in. Ja, ook even een beetje doortrappen. En je zat er al heel snel binnen een kwartier uh, in Valkenburg. Ja. Dus dan kwam je nog eens ergens op de fiets. Ja, ja nou ja dat was wel ja, dat was ja. ons gebied. En dat voetballen, bleef dat altijd bij een hobby? Ja, dat is altijd wel mijn hobby gebleven. Uh, uiteindelijk ben ik ook gestopt uh, vanwege het feit uh, dat ik ging studeren. En dat, uh, ja, dat, dat liep gewoon niet meer. Daar was ook geen ja. tijd op dat moment voor. En nou, toen, uh, toen was het opeens voorbij. Uh, het keert nu weer wat uh, terug in mijn leven. Omdat ik uh, een zoon heb van inmiddels... Uh, Tien jaar oud en die sinds drie jaar uh, deel uitmaakte uh, van het uh, jeugdplan van Rode uh, okay. uh, IJC. Oh ja, als hij van, maar geen profvoetballer wordt. Ja nou, dat moet hij echt van moeder hebben. Van mij kan hij <laughs> niet hebben hoor. Uh, nou, Misschien heeft hij het van de opa's op een of andere manier. Mijn vader kon heel goed voetballen vroeger. En de, in die tijd heeft men altijd gezegd van als er toen in die tijd mogelijkheid was geweest om door te stormen richting prof. Dan was mijn vader wel mogelijk een van de ja. gevaardigden geweest. Ik vind het leuk wat hij doet. Uh, ik heb op dit moment geen enkele illusie dat er een profvoetballer wordt. Ik ben wel hier, want ik overnacht ook hier koren in de buurt... samen met uh, vrouw en zoon. dochter heb ik even thuisgelaten, oh. maar die is ook al wat ouder. Uh, want wij gaan uh, straks naar Culemborg. Dat neemt hij deel aan een uh, jeugdtoernooi... waar teams als de Graafschap, Vitesse, uh, Twente uh, aan deelnemen... En we zijn nu al met hem in Luxemburg om een toernooi... dus je maakt ook heel veel van dit soort dingen mee. Ook mooi om te zien ja, Luxemburg. Maar wat je eigenlijk zegt is... ik hou er absoluut geen rekening mee dat hij Me. profvoetballer wordt... Me. maar het zou zomaar eens kunnen dat hij profvoetballer wordt. Ja, maar dan hebben ze toch nog een hele lange ja. weg te gaan. Maar dat weet je ook niet als hij tien is. Want nee. dan, dat is niet alleen talent, maar er ook nog heel veel uh, willen. En, uh... Maar mooi mooie vind ik wel dat hem iets gegeven wordt... wat misschien weinig gegeven wordt. Dat is A, hij moet opereren in een team met diverse personen, daar word je al Sociaal gepreken. van, ja. Het tweede element is, het gaat er toch wat strenger aan toe. Dus niet van, joh, ik heb nog geen zin. Of trainer, nou. Het is uh, een, een, een... Ja, het, bijvoorbeeld, daar is niks op tegen hoor. Maar je ziet dan wel dat men toch op een andere manier... al met elkaar bezig is. Het is niet, joh Piet, ik heb nu... Uh, kun je de de, de, de, de, de veters strekken. Nee, dan is het, trainer, kunt u mij? Ja, ja, ja. Als, en, uh, een, een beetje discipline... Hoort, ja, nou, en... Alles wat hij daarvan kan meenemen, kan natuurlijk ja. in zijn latere leven. Daar ben ik groot voorstander van. Kan dat nu op een relatief speelse wijze, wordt dat meegenomen. En zo nu en dan vind ik dat dat ook... Eh, maar ik heb ook in mijn leven, maar als ik kom misschien dadelijk nog wel ook veel kinderstrafzaken gedaan. En dan mm -hmm. vind ik dus van dat ik dat soms daar heel goede kinderen bij zitten... maar die dan op een of andere manier uh, niet die structuur meegeboord hebben. Die krijgen. hadden met wat discipline waarschijnlijk wel. Ja. Uh, en dan denk ik, niet eens discipline, maar aandacht. Aandacht en structuur. Ja. Die, die veilige structuur kan heel veel rust met zich meebrengen. Ja. Geef je dat zelf ook? Probeer het wel. Ook in de vorm van discipline? Ben je een strenge vader? Nou, ik denk dat dat wel meevalt... Ik denk dat ik soms wel streng ben, ja. Maar ik denk dat ik soms veel te makkelijk ben. Ja. Um, maar het is ook niet echt nodig. Omdat ik vind dat beide kinderen voldoende respect tonen... voldoende uh, zelfstructuur hebben. Uh, en ze moeten ook nog kind kunnen zijn, hè? Ja. En hoe deed je dat zelf als kind? Ja, ik had datzelfde. Ik had, ik had heel veel ruimte. Ja. Uh, ik kon heel veel doen. Uh, maar ik was ook niet een type die bijvoorbeeld het die nog... Uh, ik ging stappen of tot die of niet vertelde waar ik naartoe ging. Vertelde gewoon dat ik ga nu naar uh, uh, Jan of ik ga naar Piet. Of, maar het maakt allemaal niks uit. Dus het was een heel, uh, ja, hele rustige en relaxte jeugd. Ja. En toen die studie? Wat ja. heb je gestudeerd? Ik heb rechten gestudeerd in Maastricht. Waarom koos je daarvoor? Nou, op de eerste plaats omdat ze me met de politie niet wilden. Nee. Nou, dan ga ik wel rechten studeren. Ja, nee. En toen op een gegeven moment... Ja, ja, let op, ik was ook relatief jong. Ik was uh, uh, 17 uh, klaar met ateneum. Uh, uh, ja, ja, dat weet je eigenlijk helemaal niks. Nee, maar het, je was iets eerder dan ik. Maar ja. in, in mijn tijd was het zo van uh, rechten of economie. Of gewoon wat de rest ging doen. Eigenlijk. Dat ja. je die kant. Ja, uh, ja, ja, ja Nou, het <laughs> klopt misschien ook wel. Maar rechten had je wel, en dat had ik begrepen tijdens de Open Dag in Maastricht, wel heel veel mogelijkheden om. Uh, ja. Om uiteindelijk op te pakken. Dus ja. uh, je hoeft je er nog niet zozeer toe te leggen op. Uh, wat ik wel al merk en dat speelde zich ook af in mijn jeugd, en dan laat ik zeggen in de middelbare schooltijd, is dat ik heel graag uh, wel eens het woord nam. of heel graag wel eens een keertje uh, uh, ja, op de barricades ging. Maar op een hele nette manier, hè, heel behoudend niet. Maar als aanvoerder van het voetbalteam wel eens een keer uh, het bestuur uh, aansprak. Ja, dat was op dat moment al weinig gegeven. Maar dan hoef je niet uh, brutaal te zijn. Maar je pakte wel een bepaald ja. soort van initiatief. Je stond wel af en toe vooraan. Ja. En, en uh, die middelbare school, ging dat makkelijk? Ja, dat ging zo... Als je het vergelijkt met de studie rechten... Uh, was uh, de middelbare schooltijd die ik op het Bernardinus College in heel heb gedaan... wat bekend staat als een vrij uh, strenge, straffe uh, en vrij gestructureerde goede school. goede school. Een hele goede school... Uh, dat was moeizaam. of moeizaam. Ha, het, het ging wel, maar het was niet van... Uh, het regende tienen en oh, okay. negen en Dus ik heb daar moeten knokken, vind okay. ik wel. Uh, ook omdat deze jongeman uh, destijds uh, vond dat hij naar de politieacademie moest... en dan moest je economie 1 en wiskunde één hebben. Oh, ja, je maakt dan, het jezelf ook niet makkelijk. Ja, precies. Dus, ja. Ja, uh, en mijn vader liep, uh, liep altijd van... Uh, laat hem maar zijn gang gaan, dan stoot hij zijn kop... en dan weet hij uh, vervolgens dat hij dat wel niet had moeten doen... Maar goed, hij steunde me wel, hè? dus dat was geen eigen probleem. Ja. En natuurlijk, in die tijd, uh, met uh, puberen, was het gewoon van... die vent heeft er altijd gelijk, en dat laat ik nu zien dat het niet klopt... en weet ik wel allemaal, maar ja... Uiteindelijk. Uiteindelijk. Nou, en dan zie je vervolgens, ga ik rechten studeren... en ik geloof, ik heb maar twee herexamens gedaan op het hele... Ik, ik, ik weet nog eens een keer dat ik voor procesreken in eerste aanleg... had ik een drie. En bij de dames had ik een negen. Kijk, als ja. je het niet snapt... Ga ja, je niet van een drie naar een 9. Dus Waar, dus waarom uiterstraf. dan wel? Moest je nog even leren leren? Zeiden ze bij ons op school altijd. Ja, dat leren weet ik leren. Ook niet. leren. Ja. Hoe ga je dan van een 3 naar een 9? Dat weet ik ook niet. Hey, het kan best zijn dat ik toen een Bleij over die eerste keer heb gehad, maar het was wel heel grappig. Ja, oh ja, ja die 9 wel. Die 3 was wel. minder nee, grappig, die drie natuurlijk. Niet. Ja. Maar, uh, En als ik dan geloof van twee of drie keer is me zoiets gebeurd. En de rest heb ik allemaal gewoon in één keer gehaald. Ik heb binnen vier jaar de universiteit gehaald. Inclusief nog een half jaar extra erbij. In het kader van een Erasmus project. Omdat ik een trier in Duitsland gezeten heb. Ja, want ja. waarom ging je naar Duitsland? Nou kijk, ik woonde bij, tijdens mijn studie uh, bij mijn ouders thuis. Ja. En ik had heel veel bezigheden. Ik was naar postbode. Ik kon wat centjes bijverdienen. Ik kon dan met mijn eigen Renault vijfje van Helen naar Maastricht tuffen. En wat terug. Oh. En dan deden we met een paar jongens afwisselen. Dat was heel gezellig. En wat voor jongens waren dat dan die jongens van het voetbal weer? Nee, dat waren oh. hele andere die ik dan leerde kennen... Uh, die op andere middelbare scholen hadden gezeten, maar wel okay. in de regio. Uh, dus dat was op zich wel leuk. Uh, maar ik wilde gewoon ook even, um, ook naar de toekomst toe... Toen, toen werd toch wel wat duidelijker dat ik graag in de advocatuur wilde terechtkomen. Ik wilde mensen helpen. En dat, was een, uh, ja, dat kon je via de advocatuur, dacht ik. Dat denk ik nog steeds... Maar iets genuanceerder. Iets genuanceerder. De, ja. je wordt dat, ja. Ja, dat, uh, dat heb ik toch twintig jaar uiteindelijk gedaan. Ja. Eerst Trier. Ja. Eerst Trier. Nou, en toen uh, vond ik dat wel mooi. En ik wilde wel iets doen wat ik begreep. Je kon namelijk naar drie plekken. Je kon naar uh, Lancaster, Engeland. Je kon naar Trento, Italië. En Trier en Ja, En met alle respect, ik kende geen Italiaans. Dus ik denk, als ik in zo'n zo collegezaal zit... Ja, die begint, die man, en dan, ja, dan krijg ik dus niks mee. Engels, nou, dat zou ook nog gekund. Maar Duits, ja, uh, wij spreken in het uh, zuiden des lands een dialect wat uh, ja. uh, bijna gewoon Duits is. Ja. Dus die intonatie was goed, mijn cijfer op de middelbare school was goed. Um, ik had een vader die was leraar Duits, dus ik had al uitgedacht: kijk, als ik dadelijk iets moet schrijven, dan kan hij controleren en dan ziet dat de mensen fatsoenlijk uit. Dat Wil was... je ook uitblinken? Wil je meekomen of uitblinken? Nee, ik wilde meekomen. Ja. En ik wilde meekomen en vooral uh, het gewoon netjes niet af... niet achterblijven. Nou, precies. Ja. Nou, en uh, toen ben ik naar Trier gegaan. En dat kon ik allemaal verstaan. Uh, en daar kon ik me ook vrij in opereren. Want ik weet nog dat alle buitenlandse studenten... die moesten zich dan toen destijds... en ik denk dat nu ook nog is... melden daar bij die politie in Trier. Daar kreeg je zo'n uh, stempel in dat je toegestaan was... om uh, een half jaar daar te, te, te verblijven, te wonen en uh, noem maar op. En ik kan me nog herinneren dat ik een, een, een test moest doen. Die bestond uit een, een mondelingentest en een schriftelijke test. Ja. Of je wel voldoende in staat was te volgen... wat die professoren daar beneden waren aan vertellen. Ja. En ik weet nog dat ik voor het mondeling ging. Uh, en dat was een papiertje en daar stond een verhaal op. En dat moest je dan analyseren en dan werd over gesproken. En dat duurde een kwartier. Na vijf minuten zei men... Flecken, ze hebben die proef bestanden. Uh, heel simpel. Uh, en toen zei ik, ja, dan moet ik het schriftelijke gedeelte doen. Nee, lasten ze dat. Nee. Uh, dus het was gewoon meteen klaar. Dat was goed al, genoeg. Dat was, ja, ja. was gewoon uh, voldoende ja. meer dan voldoende. Ja. Nou, mijn Duits is waardeloos, maar ik verstond het allemaal, dus ik hoef het niet te vertalen. <laughs> als ik het versta, dan verstaat iedereen het. Nou ja, uh, uh, die militaire dienst ja. bij de Ja. En uh, dat liep ook allemaal goed als ik het zo. Ja, dat was wel, dat was wel grappig. Um, op een gegeven moment uh, was het destijds. We dat moeten we om 7 uur klaar zijn, hè? Oh, dat doen we. Oké. Okay. Um, toen had je um, de gepleegd in die zin dat, dat je eerst een opleiding in Apeldoorn kreeg. Na, daar, daarna werd je ingedeeld. Dan ging je of naar Zeedorf, daar stond ik voor op dominatie in format met mijn Duits. Dat ja. was wel handig als ja. zo iemand. En naar Schaarsbergen. Dat was gewoon oppassen op de overige mensen, noemden ze dat altijd. Want werd je. Enorm ingeprent dat je toch al wat meer was dan de ander. Ja. Um, dat snap ik natuurlijk vanuit die positie wel van Marche C. En destijds was het ook veel scherper, moet ik zeggen. Alleen, ik moest op een gegeven moment met mij komen melden. En ik moest mij komen melden omdat men vond dat ik toch eigenlijk naar Den Haag moest... Ik moest naar Den Haag, want ik moest naar de uh, Julianakazerne toe. En dat was de bedoeling dat ik daar stafvak zou worden van de BLS. En de BLS was destijds de de landstrijdkrachten. Dat was nog mooi gesplitst: luchtmacht, uh, landmacht en uh, marine. En mijn taak was het daar om uh, ja, uh, uh, de uh, mee te draaien in de wachtdiensten wachtdiensten in de beveiliging van het, het, het hoogste goed wat ze hadden. Maar ook omdat daar veel buitenlanders kwamen... was het handig dat aan de poort mensen wel stonden... die enigszins met talen overweg konden. En ook daar kwamen natuurlijk veel Duitsstalige diplomaten... Duitsstalige militairen. En dan was het handig als er zo'n limbo stond... die dat een beetje netjes en fatsoenlijk ja. kon mededelen. Nou, dat gebeurde. Dus een derde keuze eigenlijk. Ja. Uh, nou, Daar dus de militaire dienst gedaan... Ja verder geen uitstapjes, maar dat... Nee. Uh, en weer terug. Ja. En toen? En toen, uh, in de advocatuur. In Heerlijk begonnen. Zoals bedacht van tevoren. Ja, uh... Stagiair werd ik. ik werd stagiair Hoe kwam een... jij aan die eerste baan dan? Wat zeg je? Hoe kwam jij aan die eerste werkplek? Tijdens mijn, eh, omdat ik veel wachtdiensten draaide daar en daarna... had ik ook veel vrije tijd over. En ik had stage gelopen bij een vrij gerenommeerd advocatenkantoor... een hele wat inmiddels niet meer bestaat. Dus ik kan nu gewoon de naam noemen. Ja. Zonder reclame te maken. Het was, nou, was Oostdek en Hout was advocaten. Ja, reclame dat je de stage gelopen hebt. Ja, oké. Okay. En <laughs> uh, uh, vervolgens uh, uh, was daar een van de advocaten... die ging voor zichzelf beginnen. Ja, dat was uh, Wim Vondenhoff. Dat is mijn patroon ook uiteindelijk ja. geworden. Want zo heet dat in de advocatuur. Je hebt patronen en stagieren. En daar heb ik contact mee blijven behouden. En ik ben ook uh, me heel veel vrijwilligerswerk kan doen. Of als volontair heet dat. Volontair gaan werken op dat kantoor. Tijdens die, tijdens die uren. Ja, nou. En toen heeft hij uiteindelijk mij een baan aangeboden. Ik kon nog als stagieren beginnen. En hij werd mijn patroon. Nou, daar ben ik begonnen. Dat heb ik drie jaar gedaan. Toen eindigde mijn stagierschap. Ik was zijn eerste stagiair, hij was mijn eerste patroon, mijn eerste werkgever. Aan het einde van de rit uh, hebben we gezegd, van uh, misschien handig dat je toch ergens anders uh, ook verder gaat. Ik had inmiddels uh, de mogelijkheid om elders verder te gaan bij iemand met wie ik samen de beroepsopleiding had gedaan. Advocaten zijn wel afge of je bent, als je, je bent wel meester in de rechten, maar als ja. je als advocaat begint, moet je nog eens een keer een opleidingen doen. Nou, dan had ik iemand ook leren kennen in Susteren. Dan ben ik een jaartje vijf geweest, advocaat en na die vijf jaar merkte ik dat ik steeds meer uh, klantisie begon te krijgen... uit mijn eigen woongebied. Want ik was blijven wonen in Heerlen. En toen kwam ik andere mensen tegen die je ook in de advocatenkamer ziet. Ook jonge gasten die op een gegeven moment zeggen... we willen misschien wel iets voor onszelf beginnen. En toen ontstond het advocatenkantoor Hoensjid Vlekken en een sterke advocaat in Heerlen. En dat heb ik elf Goed jaar gedaan. Voort eerst je eigen naam op de deur. Ja. Was dat een mooi moment? Of, uh... Ja, dat was geweldig. Ja? ja? Maar je leefde er ook naartoe. Op een gegeven moment was je dan... Je toe, weet dat het eraan komt. Je weet ja, dat ja. het eraan komt. Je voelt dat ook dat er gaat gebeuren. Ja. En dan longt dat niet alleen dat ondernemerschap. Dat was misschien nog wel het, het, het, ja, het, het, het, het, het minst belangrijke punt. Maar van, zo nu gaan we het zelf doen. En waar hadden jullie dan ook zo'n gouden gegraveerd bordje naast de deur? Nee, we hadden een heel modern bordje. Wat voor bordje RVS-style met uh, vervolgens... Oh ja, dat een beetje staalachtige... Ja, ja, ja, ja. Uh, ja. ja, ja. En, en daar stond je naam op? Ja. En wie had dat bordje uitgezocht? We hebben een beetje met z'n drieën gedaan. Ja? Ja. In zo'n folder. Nou, ik geloof ik, we zijn eigenlijk weer in mijn langs geweest. Oh ja, kun je een bordje maken. Ja, maar ja. ook meer. Uh, en dat, dat was het meeste aan mij voorbehouden. Ik was ook de acquisitieterrier van kantoor. De acquisitieterrier? Ik, ik, had een, uh, uh, ik ging dan altijd. Um, en dan begon ik ook te praten. En iedereen zei ook altijd van, en dat is ook altijd gebleken... gooi vlekken altijd in een groep van ondernemers... en die komt weer met een zaak thuis. Ja. En iemand die nog geen probleem heeft, die vertelt die wel een probleem. <laughs> je bracht zo'n probleem. Ja. Ja. Zeg, um, uh, een van de prangende vragen die ik aan jou heb... is waarom je René Schumann en Angel Eye wilt horen. Nou, dat is heel simpel. Daar <laughs> bedoel ik niks mee, maar nee. waarom moeten we dat draaien? Nou, dat heeft ermee te maken omdat ze enigszins mijn hart hebben ge gestolen. In die zin... Dat ik, ik, ik heb meerdere muziekstijlen die ik mooi, leuk en mooi vind. Maar zij treden tegenwoordig op als ambassadeur... voor culturele hoofdstad Maastricht 2018. En ze zijn een keer bij mij op de Kamer geweest. Daar hebben ze meerdere burgemeesters bezocht. En ze had een verdomd goed verhaal. En ik heb zo geïnteresseerd naar hun zitten te luisteren. Maar ook zij geïnteresseerd naar mij zitten te luisteren. Want ik was wel een hele erge vreemde de bijt... in de burgemeesterskoops, daar in het zuiden dat eh, op een of andere manier was er een klik En Komen zij allebei uit Maastricht of zo? Nee, ze komen wel uit de regio. Oké. Okay. Uh, ze komen, maar, laten we dat toch als regio betitelen daar in Zuid-Limburg. En uh, ja, op een of andere manier uh, dan heb ik zoiets van... Nou, dan wil ik ze ook wel promoten. Want ik ben laatst ook op de Floriade wijze geweest. Ik denk van, nou, dat heeft wat. Nou, dan heeft het ook Radio 1 nu. Mmm, cool. is the message for the en Angel Eye en Don't Be Cruel. Op verzoek van Raymond Vlekken. Mijn laatste gast van vannacht in de nacht van uw leven. Van Omroep Max op Radio 1. En we zaten in het verhaal van jouw leven, Raymond. Dat je uh, advocaat was. Ja. En dat ging prima allemaal. Ja. En uh, was het leuk, advocaat zijn? Ja. Past het heerlijk. bij je? Ja, het past in het, in het verhaal. Van, in een of andere manier is er iets in mij. Wat, wat zeg ik? Ik wil heel graag mensen helpen. En ook met heel veel mensen bezig zijn. Die advocatuur stelde mij ook in de gelegenheid om heel veel dingen te doen. Advocaten zijn ook, worden ook heel veel gevraagd voor besturen en dat soort dingen. Dus uiteindelijk, als ik in die hele periode, in die 20 jaar advocatuur die ik dan al uh, gedaan heb, uh, tot op 1 oktober 2010, uh, ben ik ook nog uh, diverse keren bestuurslid van een Harmony, uh, bestuurslid bij... Een zangvereniging. Je wordt, je wordt heel snel gevraagd ook. Maar je doet het ook allemaal. Ja, ja, dat, ja omdat ik heel slecht in het begin ook nee kon zijn. Oh ja. En uh, daar heb ik ook wat moeten leren. Ja. Dus ik heb nu nog maar heel uh, weinig dingetjes over. Volgens mij ben ik ook een voorzitter geweest van uh, 59 basisscholen. voorzitterraad van Toezicht van een uh, Zuid-Limburgse groep van basisscholen. Nou, Dat heb ik ook al acht jaar gedaan. Uh, dat, dat vond ik wel heel grappig. Dat is misschien wel leuk om te vertellen, dat is me ook zo bijgebleven, deze anekdote. Er um, was een, een toezichthouderscongres. En waren, uh, uh, was een, aan het einde was er een workshop voor, alleen voor voorzitters. En die voorzitters waren allemaal grijze muizen. Behalve dan zo'n jonge snaak van rond veertig, die daar ook mee. Waarop in de deur al iemand begon tegen mij: Bent u wel goed? Zeg, ja hoor. Niet bent u wel goed, maar bent u wel goed. Ja, ja. dus op de goede plek, hè. Ja. Komt u wel in de juiste kamer binnen. En vervolgens moesten we ons voorstellen en even vertellen. En ik zat een einde. Dus die begonnen allemaal te vertellen. Ik ben Pietersen en ik kom uit Friesland en ik ben voorzitter van drie scholen. En, en vooral de hoeveelheid werd genoemd. Ja, ja, ja. En ik denk dit gaat fout en vlekken. Dit, dit, je moet dadelijk roepen. En nou, dat, dat die, ik geloof de meeste waren er twaalf. Ik zeg, ja, mijn mooie vlekken. Ik, zo, uh, ik was toen, geloof over 43 en <laughs> ik ben voorzitter van 59. Waarschuwing en mijn voorzitter van de Raad van Toezicht. Dan zie je die ogen meteen. En dat vind ik dan soms jammer. Uh, Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat gewoon om dat wat je doet. En of dat nou 1 of 2 of 59 is, is helemaal niet relevant in de discussie. Maar je ziet wel dat het leeft. En dan moet ik altijd om lachen. Dan probeer ik altijd op een, een, een leuke manier wat opmerkingen over te maken. En, uh, maar hoe doe je dat? Want uh, voorzitter zijn van 59 scholen. Als al die, al die uh, mannen in pak... Uh, nou, hoe doe je dat? Al kijk, druk zijn met drie scholen. Kijk, het is heel simpel. Je hebt een college van bestuur en die maakt de dienst uit. En je bent niet meer dan een toezichthouder. Ja. En je dus moet. als het ook, goed gaat, gaat het goed. Exact. En dan moet je het ook vooral daar laten. Ja. Uh, en je moet je er vooral niet mee bemoeien. Hm. Uh, en je moet vooral de mensen hun dingen laten doen. Dat is hetzelfde als bij, bij de gemeente. Je moet vooral mensen het vertrouwen schenken. En uh, motiveren om... Uh, om, om zaken goed te doen. Je moet er eigenlijk vanuit gaan dat de mensen het goed doen. Maar even, even terug naar die periode in de advocatuur. Want even mijn vooroordelen daarover. Het ene is, je werkt 25 uur per dag. Viel meer, dat wel mee? Meer klopt wel. En het andere is, je moet ook een hoop boeven verdedigen... of opkomen voor de slechterikken. Ja, ik zeg het maar heel genu of ongenuanceerd. Maar... Ja. Ja, dat zou wel kunnen. Dat zou wel kunnen. Maar je hebt nog altijd uh, iets van je eigen... Ik, om te zeggen, dit doe ik niet. Hmm. En zijn er zijn toch ook bepaalde zaken... die je moet doen? Prodeo? Of... Oh ja, maar die deed ik ook. Ja. Uh, geen enkel probleem. Ik had een geva gevarieerde praktijk. En dat was het enerzijds, Ik was ook lid van de Nederlandse Vereniging van Huurig Advocaten. Ik had me gespecialiseerd in het huurrecht. Uh, dat, dat was een relatief commerciële poot. Zeker als je in de bedrijfssfeer zat... Uh, en daarnaast, de laatste tien jaar, uh, heb ik heel veel kinderstrafzaken gedaan. En ik heb vieze mensrecht gedaan, en ook gewoon de reguliere zaken, mm -hmm. buurruzies. Dus ik heb wel een heel breed uh, palet gehad. Ja. En je had inmiddels zelf ook kinderen. Ja. Want uh, je had nog wel tijd voor een privéleven. Ja. En waar, waar kwamen vrouw en kinderen vandaan? Nou ja, kinderen bij de vrouw, maar waar heel heb goed. je de vrouw gevonden? Uh, de vrouw heb ik gevonden, uh, uh, laat ik zeggen, vroeger weer in de jeugdkring. Uh, uh, uh, en, uh, de, de jeugdliefde? Ja, ze oh. had rond 17 jaar. Oh ja, ja. Dus uh, dat is al heel lang. Ja, dus die had ook de periode dat je in Den Haag zat overleefd. Ja, ja, had ze ook wel overleefd. De, ja, dus getrouwd, kinderen, ja. uh, twee? Twee, jaar. Jongetje, meisje? Jonge meisje. Dus uh, ik heb een uh, zoon van tien en een dochter van zestien. Ja. En dan... Uh, uh, nou ja, zit je in de advocatuur. En dan? En dan? Ja, wat kwam er toen? Twintig jaar advocatuur. Ja. En toen kwam er... Uh, door, door, door al mijn activiteiten, wat ik net noemde, bijvoorbeeld die voorzitter aan van toezicht Innovo heet aan die club. Op een gegeven moment werd ik secretaris MKB Parks had. Dus dat is gewoon de afdeling van de MKB Nederland, maar dan voor de regio acht gemeentes. Uh, heel veel bestuursfuncties uh, ook gehad. Ja, ik ben een voorzitter van de 17 stads van Limburg. En dan zit je heel snel in het bestuurlijke uh, uh, traject uh, getrokken. Daar ja. Dat, ja, dat kom je dus ook met veel gemeentes aan aanraken. Ja, je overlegt veel. En op een gegeven moment komt er een moment waarbij iemand mij uitnodigt om te praten over uh, de gemeentepolitiek in Heerlen, waar ik woonde. Ja, en wat je ook aan het hart ging. Ja, ja. alleen niet actief. Um, en vervolgens ben ik daar gaan praten. En aan het einde van het gesprek zegt hij tegen mij... Joh, jij bent geknipt voor een burgemeesterschap. En in Landgraaf zoeken ze een ondernemende burgemeester. En toen heb ik eerst gelachen. Dan heb ik gezegd, Jongen, ik, heb... ik ben geen raadslid geweest. ben geen wethouder geweest. Een onzin. Dat was je mij... überhaupt lid van een politieke ja, partij? Ja, ik was een lid van een politieke partij. Ik was een lid van het CDA. Dat ben ik ooit geworden omdat ik vond... dat ik als katholiek zei, gewoon lid van het CDA moest zijn. Ik ben geen overdreven katholiek. Maar ik ben lector geweest. Ik heb de communie uitgedeeld. Uh, ik ben niet iemand die iedere zondag naar de kerk uh, ruimt, dat kun je ook niet. Maar ik denk dat ik wel uh, een, een behoorlijke katholieke levensovertuiging heb. Mee Gezin, hoeksteen, samenleving. Ja. ja, ja. En toen heb ik uh, op de terugreis uh, na dat gesprek, ben ik eens dus op de site gekropen en heb inderdaad uh, die profielschets gelezen. En ik denk van: uh, steek de moord. Ik ga, ik ga schrijven. Wat stond er in die profielschets dan dat je aansprak? Ja, nou, vooral het, het, uh, het, het zorgen dat er netwerken uh, in stand gehouden werden. Veel met mensen praten. Tussen de mensen staan. Uh, deelnemen aan uh, uh, het brede verenigingsleven. Dat uh, ja, paste mij wel. Nou, alsof je naam erbij stond. Ja, ja. ja. Dus, gesolliciteerd. Ja. Hoe gaat dat eigenlijk voor een burgemeester? Schrijf ja. je dan een brief? Ik met schrijf een, gewoon met een brief aan, een, aan Hare Majesteit. Oh. Maar wel par adres de gouverneur. Want zo heet dat. Uh, uh, iedereen heeft een commissaris van de koningin. Maar wij in Limburg hebben de gouverneur. Ja. En dan uh, stuur je die brief in. En schrijf je wat je vindt. Uh, Kijk heel goed wat de profielschets is. En probeer daar de juiste woorden te, te vinden. Zoals iedereen doet bij een sollicitatiebrief. Zo is dat. Ja. Uh, en vervolgens wel heel kort gehouden. Nou ja. En gezegd, mijn cv spreekt voor zich. Uh, en lijkt me een mooie uitdaging en een mooie stap in mijn leven. Wel thuis ook goed over gesproken. Ik merkte ook gewoon dat ik op een of andere manier... Uh, laat ik zeggen, in de evolutie van mijn leven aan iets nieuws toe was. Ja. Maar wat vond je, vrouw, ervan? Want ik, ik kan me ook nog voorstellen dat je als advocaat heel goed verdiende. En volgens mij als burgemeester... dat hoeft niet in, uh, een heel erg... Uh, nou, dat valt mee. Ja, ik vind dat wel oh. rustig meevallen. Maar oh. ja, daar zit wel een discrepantie. Maar uh, mijn vrouw stond er wel achter. Omdat zij zag... Mijn vrouw heeft me altijd gesteund. ik denk dat het grootste compliment is... wat ik er kan maken. Uh, is namelijk... Zij liet toe wat ik deed. Ja. Ik moest er wel altijd voor zorgen... dat ik ook aandacht voor de kinderen had. En de rest regelde zij. Um, en, um, Zij zag gewoon dat ik aan iets nieuws toe was. En misschien zij ook. Ja... Uh, en het is gewoon goed uitgepakt. Ja. Nou ja, het is in zoverre goed uitgepakt. Dat, maar even want ja. brief gestuurd. En ik kan me voorstellen, ja, ik weet het eigenlijk niet. Gezien de profielschets denk je van, nou, dat is mij op het lijf geschreven. Maar misschien nog gevoelsmatig dat je denkt burgemeester worden. Terwijl ik niet politiek heel actief ben. Ja, let op, burgemeester worden van een middelgrote gemeente. Het is dus meteen ja. toch... Een 38, inwoners. En meestal als je begint, begin je al ergens aan de trap met 11.000. Dus ik vlieg dan re relatief snel ja, uh, in, in. Zijdelings. zijdelings. Ja. Dus ik kan, kan me ook nog voorstellen dat je dacht, nou, er komt vanzelf een afwijzingsbrief. Ja, ja. En toch zat, was er iets in mij wat zei van, nou, zal eens kunnen lukken. <laughs> ja, nou ja, dat klopte. Wat gebeurde hè? Hoe, hoe kwam het eerste contact? Het eerste contact kwam, um, dat je, ja, je stuurde dus in, het ja. uh, komt binnen. En opeens uh, kom ik een dag binnen en zie ik twee enveloppen liggen. Ja. Eén van twee en twee van twee, omdat te veel in één envelop van de provincie uit. Oh. Met het verzoek dat ik op bezoek uh, moest komen bij de gouverneur, die ik wel kende. Maar die kende ik enkel en alleen vanwege het feit dat ik in die carnaval het erg actief was. Okay. En uh, ik moest bij hem op gesprek komen. En de eerste vraag wat hij uh, stelde was: uh, Wil je dit nou echt? <lacht> ik zeg ja, want anders had je niet gesolliciteerd. Ja, maar zit hij met alle respect? Moet je eens dus even kijken hoeveel. Je gaan, uh, hier gaan echt de burgemeesters op solliciteren. Ja, ja want Z laat toch even eens een leuke gemeente op ja, zich. Ja, dat is een geweldige gemeente. Ja. <lacht> uh, niet, niet omdat ik een bur de burgemeester en burgervader ben, <lacht> nee, maar dat is, is gewoon een geweldige gemeente. En vervolgens. Um, ja, zei hij, van, uh, uh, ja, ja, ja, ja, heel verhaal. En, nou, ja, ik wil toch, nou, ik ga ervoor. Nou, ik moet er eens over nadenken, zegt hij. Ja. Nou, vervolgens, uh, niet lang daarna, uh, werd ik gebeld... door uh, de voorzitter van de Vertrouwenscommissie. Ja. En die belde mij op uh, met uh, Patrick Meversen, want zo heet die, uh, en hij. En zei ook iets van, van een want daar werkt die man. Dus ik denk, in nexus, en, de, hij had het ingesproken. Hij kreeg me niet die aan de lijn. Ik denk, in nexus, het kan toch niet waar zijn... dat nu alweer bij onze straat wordt opengebroken. We, hadden het, we hebben dat mythe toch al gehad? Dus ik belde die op Ik denk, nou, dan gaan we dan weer? Uh, want ja, we hadden een wat ellende achter de rug in die straat waar ik woonde. En toen, uh, nou, dat bleek dus dat hij de voorzitter was van die, van die vertrouwenscommissie. En uh, of ik voor een gesprek wilde komen. Ja. Nou, daar ben ik geweest. Ja. En ik weet nog, dat was om een donderdag. Toen ben ik er naartoe gegaan, maar nou, het was een geheime locatie. Dat noemen ze ook wel de Camp David van Limburg, Dat is een oh, kasteeltje ergens. Yeah. Uh, ga maar niet verder uh, in details. En vervolgens, um, ja, was het einde van het gesprek, werd ook gezegd van, nou, u uh, hoort van ons. Ja. Yeah. Ik heb diezelfde avond nog wat gehoord. Namelijk, of ik zaterdagochtend voor het tweede gesprek wilde komen. Nou, dan begint... Begin, ja, toen begin dacht je, oh, oh. Ja, ja inderdaad, ja. je denkt van, van, oh, tweede gesprek. Uh, en wie, je weet dan ook niet met hoeveel mensen je nog over bent. Je weet We, niet weet je dat je zo... nu uiteindelijk? En uiteindelijk weet ik, het, weet ik wel hoeveel mensen het totaal gesolliciteerd hoeveel hebben. Hoeveel dan? 16 stuks. 16. Ja. Waarom de burgemeesters? Ja. ja. Uh, namen weet ik niet. Nee. Maar doordat de gouverneur dat zei... er zullen burgemeesters op solliciteren... en je proeft hier en nou daar wel eens wat. Ja. Maar dan ga je er gewoon niet meer op in. Dat is ook niet relevant, vind ik namelijk. Uh, en, toen, en hoeveel er daarna zijn overgebleven, met hoeveel zijn laatste gesprekken hebben gevoerd, weet ik ook niet. Daar kan ik wel vermoeden van, maar dat weet ik. En ik wil het ook niet weten, eerlijk gezegd. Het boeit mij ook, eerlijk gezegd. Nou, mij wel, maar. Ja, maar mij niet. Maar dan slaan we het over. Het is ja, jouw is leven. Ja, dat is goed. Ja, nee, maar ik, het boeit me echt niet. <laughs> maar goed. Uh, en dan vervolgens Nog een uh, ga ik dan zaterdags ochtend naar een gesprek. Krijg vervolgens te horen dat ik. Uh, uh, als ik door was of dat er nog verder iets ging gebeuren. Want er stond nog in de, in de profielschets. Er kan een uh, assessment volgen. Uh, dan word ik gebeld. Nou, en ik, de, rond de klok van 12, 1 uur. En het was een heel warm weekend, kan ik me nog herinneren. Zoals misschien nu dit weekend dat ook zal worden. Uh, werd ik gebeld. Meneer Vlekken, we willen graag dat u maandag na een assessment naar Utrecht gaat. Nou, dan. Uh dan denk je, nu loop het helemaal niet meer. En uh, u wordt binnen tien minuten door een mevrouw gebeld. Psychologe, eigenaresse van een bureau. En uh, ja, uh, u, u, u verneemt van haar. Inderdaad, prompt vijf minuten daarna gaat de telefoon. Uh, en uh, meldt de persoon zich. En vervolgens uh, ben ik het maandag op assessment gegaan. Ik heb het rollenspelen moeten doen. Ik heb diepte-interviews gehouden. En ik uh, stap... Uh, en uh, dat kan me wel nog herinneren. Kijk, die mevrouw mocht natuurlijk niks zeggen. Maar die zegt: Zo, uh, so, u staat wel op het punt met een hele grote omschakeling uh, uh, in, uw, in leven. uw leven. Dus ja. ik had het nog niet in de gaten. Want ik dacht: ja, zijn ze misschien met twee, drie mannen op assessment, weet, weet ja. ik het. Maar dat blijkt, dat blijkt niet zo te zijn geweest. Ik blijk uiteindelijk de enige te zijn geweest die op assessment is geweest. En vervolgens. Denk ik van, uh, dan zei ze van: Nou, u krijgt het rapport toegezonden. En dan uh, kunt u nog even kijken of ik het ermee eens ben. Of, dat het mag doorgezonden worden of niet. Nou ja, als je het niet laat doorzenden, weet je ook wat uh, uh, het einde van de streep wordt. Ja, he, dus ja. niet. Nou, het uh, assessment uh, rapport kwam. Laat ik het zo zeggen. Voor mijn gevoel, het beste proefwerk wat ik ooit in mijn leven <laughs> gemaakt heb. Toch eindelijk een tien? Ja, zoiets wel. Ja, gevoelsmatig was dat dan uh, voor mij zo. En vervolgens uh, um, heb ik gezegd: Ja, leid maar door. Uh, en toen de dag daarna heb ik de kabinetchef gebeld... van de gouverneur met de mededeling van... hoe gaat hij nou verder? Ja. Was de ja. procedure eigenlijk? Ja, ja, zegt hij. ja, zegt hij. Volgens mij wordt het tijd dat jij eens even met de rivier van de gemeente Landgraaf gaat bellen. Dus ik denk, ja, ga ik die man maar bellen? Want die zat ja. ook bij die uh, besprekingen. Ja, zegt hij me nog lekker, ik wil u uh, toch even aangeven... dat uh, we toch op hele korte termijn beslissingen gaan nemen. En uh, ik weet dat vanavond de vertrouwenscommissie bij elkaar komt... En dan hoort u verder... Ja, en daarna kreeg ik door dat de Vertrouwenscommissie... mij unaniem zou gaan voordragen. Dat ik uh, nummer één was. En uh, kreeg vervolgens de dag daarna... nadat de Vertrouwenscommissie had gezegd... we gaan voordragen, horen of ik me voor vrijdag gereed zou worden. Dus het heeft zich op een tijdsbestek van tien dagen... heeft het plaatsgevonden. Ben je burgemeester geworden? En de vrijdag word ik unaniem voorgedragen... en unaniem gekozen door de Raad als nieuwe burgemeester. En wordt dat dan doorgeleid naar de minister uh, en staatssecretaris... Uh, voor de eindelijke uh, benoeming. Oké. Okay. En wanneer wist je definitief ik word burgemeester van Landgraaf? Dat was die vrijdag. Toen kreeg je? Een telefoontje. Van wie? Uh, van wie was het? De gevier weer. Ja. En wat zei die? Provisio. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Provisio. En toen zat je al zo in dat traject dat je ook niet meer hoefde te denken van wil ik dit eigenlijk nee, wel? nee. Nee. Maar je moet het wel zo zien. Hè? Ik heb wel, iedereen vraagt aan mij. Van, hoe heb je nou die tien dagen gevoeld? En ik vergelijk dat een beetje met het instappen in een achtbaan. Ja. Je stapt in. Ja. En dan ga je van links naar rechts. Van boven naar beneden. Ik, over word, het, ik, word, het, ik word het. Nee, ze willen me toch niet. Ze willen me toch en niet. vervolgens ja. stopt dat ding. Ja. Je stapt uit dat karretje. En dan zegt iemand. Zo, jij bent de nieuwe burgemeester van Landgraaf. Ja. En volgens mij vind je het ook heel lekker. Om burgemeester te worden. Terwijl. Mensen zullen ook zeggen, nee joh, jij niet. En dan toch uh, te worden. Ja, misschien wel. Misschien wel. misschien wel. Ja. Ja, misschien zit daar wel een enige juiste constatering in. Maar het is gewoon um, ja, een ultieme stap die je kunt maken. Waarbij je weet dat het, en dat hoor ik nu veel meer... dat heel veel mensen heel veel pogingen doen om burgemeester te ja. worden. En het gewoon niet lukt. Het is toch een beetje een droombaan, denk ik, burgemeester worden. Zeker ja, voor mensen in de politiek. Voor mensen in de politiek zeker. Ja. Zeg, uh, ja, want we hebben niet zo lang meer. Ja. Uh, dat gaat weer veel te snel. Um, je hebt muziek meegenomen. Want toen je burgemeester van Landgraaf werd, werd je ook een beetje burgemeester van Pinkpop. Nou, eigenlijk de burgemeester van Pinkpop. Jan Smeeds blijft natuurlijk de burgemeester ja. van Pinkpop. Maar het, het is op je terrein. Ja. Het is ook een hele verantwoordelijkheid, lijkt me. Want er kan zoveel misgaan op zo'n festival. Ja, en dat is iets. Bij mijn eerste Pinkpop, ja. uh, 2011. Um, heb ik, ben ik op een gegeven moment alleen over het trein gelopen. Ik wilde geen ambtenaar bij me hebben. Ik wilde gewoon zelf zien wat er nou gebeurde. Was dat je eerste keer Pinkpop? Ja. Ah. Nooit geweest. Nee. Vond ik maar herriemuziek. Vond ik maar drie keer niks. <laughs> Soms is het ook Harry muziek. Ja. ja, maar wel heel mooi. Ja, <laughs> ik het is gekomen. een fantastisch <laughs> dus, dus, dus daar gaat het niet om. Ja. Maar, um, en toen heb ik op een bepaalde plek staan. en toen heb ik over die 60.000 mensen uitgekeken. Ja. En toen dacht ik van shit vlekken, daar ben je nu wel verantwoordelijk voor. Ja. Als daar nou dadelijk wat gebeurt, dan heb je de mannen. Ja. Dat heb ik letterlijk gedacht. Maar de sfeer is daar zo top. Uh, ik, ook als ik zie hoe Jan Smeets de hele zaak heeft ingericht. Als, ik, als, ik, als, ik, als ja. ik bekijk naar uh, hoe de veiligheid is opgebouwd. Hoe wat er gebeurt, hoe gaat hij in de details treden, dat is ook niet de bedoeling. Maar het geeft je wel een heel goed gevoel. En... Um, dat is ook denk ik een compliment waard aan de mensen die zich binnen uh, de, uh, de club uh, ambtenaren bezighouden met, uh, met pingpop. Een groot compliment waard. Is ook gegroeid. Ja. Er liggen goede ja. draaiboeken. Het is dus ook een hoop herrie trouwens. Of ik bedoel herrie in zoverre uh, gedoe altijd rondom pingpop. Maar op zich. Nou ja, er moeten altijd, uh, er moeten altijd vergunningen komen, er moeten oh, nog ja. dingen komen, er moet ja. uitbreiding, ja. er is geluidsoverlast, ja. er is dit, er is dat. Ja. Er. Ja. Maar goed, daar gaan we nu niet op in, want goed. het is helemaal jouw leven. Maar laten we een heel mooi momentje Pinkpop pakken. Dat heb je zelf meegenomen, ja. want uh, afgelopen Pinkpop-editie stond Bruce Springsteen daar. En dat is ja. voor veel mensen was dat uh, een enorm feest. Je bent een beetje fan van Bruce Springsteen? Jawel, of, uh... Uh, absoluut. Uh, ja. Je groeit dan ook steeds meer in. En, uh, en ik moet zeggen, het was een, uh, ja, dat was gewoon een, dat is een wereld act. Mag je wel als burgemeester dan even handjes schudden van Bruce Springsteen? Nee. Echt niet? Nee. Nee. We gaan... Jan, Jan ja. is daar heel duidelijk in, daar komt niemand achter dat podium. Geen voortrekkersrol <laughs> voor de burgemeester. Laten we hem gaan draaien. Bruce Springsteen. Live op Pinkpop 2012. One, Fools cut us down, no bombs fell from the sky, no blood had soaked the ground, no powder flash blinded the eye, no deathly thunder sounded, just as sure as the hand of God, they brought death to my hometown, they brought death to my hometown. No shell ripped the evening sky, no cities burned down. No army storm, the shores for which we died, no dictators will cry. I awoke on a quiet night, I never heard a sound. The marauders raided in the dark and brought death to my hometown. They brought death to my home. Hey! On the plains, the vultures picked out bones So listen up, my sunny boy Be ready when they come For they'll be returning sure As the rising sun Get yourself a song to sing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 Bruce Springsteen op Pinkpop 2012 op verzoek van Raymond Vlekken. Burgemeester van Landgraaf. Dit uh, laatste uur van de Nacht van uw Leven is hij te gast... en vertelt hij in een uur over zijn leven. Nou ja, daar speelt Landgraaf natuurlijk een uh, belangrijke rol in. Dead to my hometown. Dat was toch niks tegen Landgraaf, hè? Nee. Nee, dat was gewoon een mooi nummer. Nee. Ja. Um, hoe bevalt het nu, burgemeesterschap? Het bevalt heel erg goed, ja. Zijn er nu nog mensen die een beetje pissig zijn... dat er iemand die niet die politieke... Dus ik kan me voorstellen dat ambtenaren om je heen gewend zijn... dat mensen binnen de politiek langzaam maar zeker zo burgemeester worden... en dat je voor hen voelt als iemand die je van rechts komt invoegen. Kan Ga je niet. nu natuurlijk heel diplomatiek niks over zeggen? Nou, nee, ja, nee <lacht> ik kan me dat niet meer voorstellen. Maar dan zeg ik altijd van, uh, het stond u vrij om te solliciteren. Ja. Ja, dat lijkt me een hele goede respons inderdaad. Ik in denk, uh, ja, en wat anderen daarvan vinden, ja. Uh, kijk, het had ook vies tegen kunnen vallen. Nou, ik kan me ook voorstellen dat het lastig is. Omdat je de politieke manier van uh, met elkaar omgaan niet in je bloed dat hebt klopt, zitten. Dat dat is helemaal waar. Maar misschien is dat ook net het mooie en misschien ook het positieve. Dat ik de dingen heel anders benadig. Ja. En misschien heeft de politiek zo nu en dan deze insteken wat meer nodig. Nou ja, als, wat, als ik het mag zeggen... denk ik dat wat de politiek in ieder geval heel hard nodig heeft... is inderdaad iemand die een sollicitatiebrief van een half kantje kan schrijven... in plaats van 17 pagina's. Dus, ja. dus dat moet in ieder geval in de politiek ja, van pas nou maar, komen. Kijk, um, je bent niet alleen burgemeester, maar ook burgervader. En burgervader betekent, ja, wat, wat de naam ook eigenlijk zegt... en... Um, je moet, denk ik, wat meer bij die mensen gaan staan. Wat meer luisteren wat mensen ook zeggen. En als je dat goed kunt doen in het samenspel met ambtenaren. Maar ook met de gemeenteraad. En als je probeert daar gewoon open, eerlijk en frank en vrij in op te stellen. Moet je gewoon heel ver komen. Ja. Wat vind je gezien ervan? Dat papa opeens burgemeester van nou, de Antwerp is? Nou, Mijn dochter was not amused. Mijn dochter was van mening dat er hele sociale leven in elkaar zou storten. Waarom? Omdat ze afscheid moest nemen van haar vriendinnen. En dat ze vijf minuten nu verder moet fietsen dan voorheen waar we toen woonden. Oh, je moest natuurlijk in Landgraaf gaan wonen. Ja, en ik ben dus hemelsbreed 800 meter verhuisd. Zo. Dat is voor je dochter inderdaad een negatief. Ik Nou goed, puberen, uh, ik vind het uitstekend. En... Ja. Uh, um, ze willen ook niet zeggen dat ze het leuk vindt. Uh, dat, is, dat moet natuurlijk niet door de strot komen. Ze vier en daar dat wel laten blijken. Dus dat is goed. Uh, we hebben ook een nieuwe woning gekregen. Ja. Nou, dat is ook leuk soms. Hè. Gewoon een, en, en we wonen gewoon heel kort nog in de buurt. Is in landgraaf Volver... een burgemeesterswoning? Nee. Of heb je gewoon. Een... Nee, zelf een ja. eigen woning gekocht. Ah, ja. En uh, ja, we wonen toch nog heel kort bij het sociale leven. Van, uh, bijvoorbeeld, mijn, mijn zoon is blijven zitten op dezelfde middel, of, uh, een lagere school. Maar die werd vroeger ook altijd gebracht. Ja. En ik rijd nu dus drie minuten, vier minuten ja, langer. Kan net, ja. Dus dat is het verhaal <laughs> niet. En, en, en, en uh, mijn dochter zat al op dezelfde middelbare school... ook weer op dat Bernardinus College in Heerlen. Ja, die fietst dus nu vijf minuten langer. Ja, dat kan allemaal. Dus het, je het moet niet zo dramatisch maken, zeg ik dan maar. Nee. Um, heb je een ketting? Ja. Wat voor ketting? Een ambtsketting uh, die nooit goed hangt. <laughs> Het zijn van die kleine dingen die ja. je dan ontdekt als je ja, eigenlijk Ja, ja, ja die hadden het goede wederom Maar wel qua <laughs> symboliek mooi. Omdat de gemeente Landgraaf bestaat uit in uh, principe voormalige drie gemeentes. De sun Schaansberg, Uwbogen voor Worms, Nieuwenhagen. Dan hebben je dus drie van die bolletjes in die ketting. En die symboliseert natuurlijk die drie kernen. En het pittoreske dorpje Rimburg. Ja, mooi hoor. Ja hoor. Ja. Zeg, uh, als je dan zo stoutmoedig solliciteerde op de plek van burgemeester... Ja. Um, ligt er dan nu al, want 12 september verkiezingen, ja. ligt er al een uh, sollicitatiebrief klaar voor de functie van minister? Als we toch bezig zijn? Uh, nee, nee, oh. nee, die ligt er nog niet. Omdat ik nou, iedere dag soms, soms even in mijn arm moet knijpen of het wel waarlijkheid is. Zochtens even, schat, ben ik echt burgemeester. Ja, Het valt wel mee, ik chargeer het ook. Ja. Maar ik zit nog steeds denk ik in de fase dat ik uh, heel veel aan het leren en aan het speuren ben. En wat de toekomst gaat brengen, dat kan ik niet vertellen. Want dat kon ik namelijk, uh, toen ik in de advocatuur zat mijn eigen kantoor begon... Mm -hmm. had ik dit ook niet verwacht. Nee. Dat had ook niemand kunnen voorspellen. Nee. Niemand. Maar ik, aan de ene kant denk ik, ik zie je zo in Den Haag... omdat er zo behoefte is aan kordaten uh, uh, uh, en uh, in eenvoudige bewoordingen pratende politici. Aan de andere kant zie ik jou ook dat Limburgse land niet uitgaan. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Uh, uh, uh, enerzijds weet ik dat niet. Uh, laat ik zeggen, het thuisgrond is erg uh, Limburgs-minded. Uh, mijn vrouw heeft er ook een werk uh, kring, werkt in Maastricht... Uh, maar je ziet ook dat het leven verder gaat. En er komen, er komen steeds andere momenten. Ik had nooit gedacht dat ik het hele zou verhuizen. En dat doe ik dan nu toch. Al is het maar ja, het dat drie is het, keer de bok op. Ja, precies. Uh, maar het is toch over die, over die stadsgrens. Ja, en uh, de toekomst zal het wel uitwijzen. Uh, daar ben ik ook helemaal, zijn we ook helemaal niet mee bezig op dit moment. Nee. Wat wil je nog voor jezelf en wat wil je nog voor Landgraaf? Voor mezelf is dat ik me nog meer ontwikkel als burgemeester... om uh, te beantwoorden aan de, aan, ja, de, de gevoelens... van hoe uh, Landgraaf de burgemeester ziet. Uh, eerste geluiden zijn uitermate positief. Maar dat is ook een totaal anders. Want de vorige burgemeester heeft daar 17 jaar gezeten. Ja. En dan komt er opeens een uh, hele ander type kom binnen. Maar dat, dat bespeurde je ook uit de profielschets. Hè. Men, men, men dus wilde ze zochten ook, die ondernemende ja. burgemeester. Ja. En, uh, Vervolgens um, ja, um, denk ik dat ik uh, gewoon vooral dicht bij mezelf moet blijven. Dat is ook het grootste advies wat ik bij het assessment heb meegekregen. Blijf dicht bij jezelf. En daar waar mij voorspel dat ik nog twee stappen in mijn leven zou gaan maken. Nog twee stappen? Ja. Welke twee stappen? Ja, dat weet ik niet. Dus dat ah, je, je, op... weet het, je kunt toch inschatten welke kant die nee, stappen op gaan. Men verwacht dat ik dus verder groei in dat verhaal. En ik weet ook dat men dat in Landgraaf ook verwacht. Ja. Maar ik ben daar helemaal nu niet mee bezig. Nee. Want eerst uh, 17 jaar burgemeesterschap? Ik denk dat dat niet goed is. Mm. Maar dat is een persoonlijke mening. Ach, maar was ook een andere tijd. Dus daarmee uh, wil ik uitdrukkelijk aanmerken opmerken dat mijn voorganger uh, dat daar uitstekend heeft gedaan. Ja. En ook binnen die gemeenschap dat 17 jaar perfect heeft gedaan. Ik denk alleen dat de huidige constellatie en de huidige wijze van politiek bedrijven. En ook uh, ik weet het helemaal niet hoe de toekomst van Landgraven over 17 jaar uitziet. Nee. Uh, we krijgen opschalingen, we krijgen uh, meer samenwerkingsverbanden. Uh, ik kan niet in de laatste bol kijken. En ik denk ook dat het goed is dat er nu en dan er wisselingen plaatsvinden... omdat uh, ook, dan ook weer nieuwe impulsen kunnen plaatsvinden. En of dat dan met mij is of met anderen, is niet relevant. Ja. Ja, ik vind een, een, een, het klinkt een beetje als uh, van krantenjongen tot miljonair. In dit geval van folderjongen tot uh, ja, gemeester. Maar het was in ieder geval een, een prachtig verhaal. En ik wens je veel succes daar in de gemeente Landgraaf. Dankjewel. Hartelijk dank dat je er was, Raymond Vlekken. Dankjewel. wel. En een goede reis terug nou, naar Landgraad. We gaan nu eerst naar Culemborg. Hè? Oh ja, sorry, De hele voetbaltoestanden... rondom je zoon. Ja, laten ja. we dat vooral niet uh, vergeten. Ja. Uh, dit was de derde nacht van uw leven... op Radio 1 van Omroep Max. Uh, mocht je willen reageren, dan kan dat... via het gastenboek... te vinden op www.omroepmax.nl. Straks na 7 uur... is Bert van Sloten hier weer te horen... met het Radio 1-journaal. En volgende week is er nog één keer... een Nacht van uw Leven. En dan hoort u hier Ron Vergouwen. Veel plezier daarmee. Ik hoop tot snel. De Nacht van uw Leven is een programma van Omroep Max. Nu bij WKAM.nl. De nieuwste Samsung smartphones, tablets en laptops. Scherp geprijsd. En krijg deze week een waardebol van 25 euro cadeau van Samsung accessoires.